trokken dienen te worden ik geef u ook concreet aan welke stukken daar nog meer bij zouden de motie zo toelichten. Dank u wel. Rechtsom. VVD nog behoefte aan reactie op deze motie. Nou, voorzitter, sociaal. Nee, als... hey, u was de VVD oh, niet? sorry, top? neem me niet aan. VVD, mevrouw ja. Göransson. Nee, hij, meneer Paap is nog niet bij de VVD. Hé, ja, meneer Paap? Nee. <lacht> Bijna. <lacht> uh... een beetje uit mijn <lacht> Uh, voorzitter, ik denk in het kader van, van een zorgvuldig proces en om ook gewoon alle forse en tegens goed te kunnen afwegen dat het uh, uh, niet juist is om dit op dit moment in een motie op deze manier uh, hier uh, zo kort te behandelen, maar hiervoor uh, een apart punt uh, uh, op de commissie uh, in te ruimen. Volgende maand. Ja. Ik hey, kijk even verder. Mevrouw Rietkerk, behoefte de heer Paap had behoefte. Nou, voorzitter, uh, de Voorzitter, heel kort. Uh, wij onderstrepen de motie uh, van uh, open zit. Uh, maar we wachten wel eerst even de beantwoording af uh, van de wethouder. Deze er er 60 nog behoefte aan een reactie hier. Uh, Jazeker. Um, allereerst ben ik het eens met de VVD. Ik denk dat het inderdaad er inderdaad is beantwoording geweest. Uh, we wachten op de notitie van de wethouder. Uh, dat lijkt me wat dat te gaat. Uh, bijzonder goed om ook op te gaan wachten. Daarnaast uh, vind ik persoonlijk uh, deze discussie volkomen zinloos. En dat heeft te maken met het feit dat het over hier over één een eenmalig evenement plaats uh, hebben waar een vergunning voor afgegeven is. En als je kijkt naar het strand, dan heb je 365 dagen Orde. is er een naakstrand. Orde je dus, ook op de tribune. En als je één evenement hebt, dan hou je nog 364 dagen naakstrand over. Ik vind het voorkomen zinloos. U hoeft het daar allemaal even niet mee eens te zijn. Het is gewoon even een rondje aan de hand van de motie. En wethouder Demmers gaat reageren. Ik verzoek u echt op de tribune stil te zijn. De raad is aan zet. U kunt na afloop napraten. Maar nu even niet op de tribune. De heer Veldwies heb ik mogelijk overgeslagen. Ik schrijf maar aan bij het CDA. Dat is... Nee, Volgens mij zijn we... Ja, ja zeker wel. Ik had goed geteld... Heer Demmers. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het is een heel ingewikkeld onderwerp, meneer Stegner. Ja, dat weten we. Dus dat gaat wel een uurtje duren. Uh, het is nog geen twaalf uur, uh, Ja, uh, wat is er gebeurd? We zijn al zes jaar bezig in de regio en uh, met de provincie... samen om een ontwikkelingsperspectief binnen Duiran te maken. Uh, dat loopt een beetje gelijk uh, nu met de wat... Uh, Haastige zaak die aan de orde is met het toekomstperspectief eh, Nederlandse Noordzeekust van Noord, provincie Noord-Holland. Eh, dat is een uitvoer geweest van eh, de staatssecretaris en die heeft aan de provincie opdracht gegeven om eh, dat eh, in wet- en regelgeving vast te leggen. De bedoeling is het proces, om dat even uit te leggen... het gaat om co-creatie met tien Noord-Hollandse gemeenten. En die co-creatie moet zich min of meer doorzetten... binnen de bevolking van die badplaatsen en de gemeenteraden. Nu is een discussie ontstaan begin van de zomer... Dat een aantal gemeentes niet het eens was met het idee van hoe co-creatie ingevuld zou moeten worden. En dat de provincie zegt we gaan het lekker gedetailleerd doen. Ja, en, en dan kom je eigenlijk op de taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals die bij, een, bij de raad liggen. Dus daar is uh, niet goed in het begin afgesproken wat de geografische en bestuurlijke grenzen waren. Dus het gaat niet alleen over de, het strand, maar ook over de zeereep en de kernen en de dorpen. Het ontwikkelingsperspectief, uh, dat neemt ook het strand mee en de primaire waterkering. Dus het is de bedoeling dat die twee glad gaan lopen. En dan heb ik het over het ontwikkelingsperspectief. Dat is alleen van Noordzeekanaal tot en met Vogelzand. Dus dat is ook nog een complicerende factor. Um, een verder complicerende factor is dat de provincie erg veel haast heeft. Maar we zouden het niet te veel over de details ja, hebben. Even de ja, hoofdlijnen waar we later over met elkaar ja, in gesprek kunnen. Ja, erg veel haast heeft. Ja. En um, dat, dat uh, provinciale verordening die zou dan ingevuld moeten worden met die zonering. En de uh, min of meer, uh, of meer of minder gedetailleerdheid daarvan. Um, die provinciale verordening, uh, als die helemaal vastgesteld is... ...staat geen beroep en bezwaar mogelijk. Het bezwaar van de gemeentes met z'n tienen... ...die uh, ligt in het feit dat de manoeuvreerbaarheid en de taken en bevoegdheden... ...en de eigenstandigheid van de gemeente aangetast zou kunnen worden... ...door die provinciale verordening die te gedetailleerd zou zijn. En uh, de, die discussie loopt en daar ben ik de hele zomer mee bezig geweest. Uh, de bedoeling is... Wel om uh, de, het voorstel wat gaat komen vanuit de provincie. Heb ik het niet over het voorstel van Maart van de Natuurorganisaties. Het voorstel van de provincie dat dat neergelegd wordt bij alle belanghebbenden in alle, alle kustgemeenten. En dan heb ik het over ondernemers, bewoners uh, en alles. En uh, uh, wat men nuttig acht voor bezoekers en of bewoners. Nou, die belangenverzameling uh, uh, uh, die, belangen, uh, uh, die, die moet op een participatieve manier ge, uh, gedaan worden. En dat komt dan terecht natuurlijk ook bij de raad. En daar wordt u natuurlijk in meegenomen. En aan het eind van het liedje neemt de raad gewoon een besluit. Maar doordat de discussie zo gelopen is met die uh, onduidelijkheden vanuit de provincie... heeft dat... Uh, uh, uh, duurt dat nog? En heb ik ook u daar niet over kunnen informeren? Want wij weten zelf niet precies waar we staan in dat hele gebeuren. Dus dat is de uitleg van waarom weet ik daar niks van en hoe loopt dat? Er zijn vijf spoedvergaderingen geweest... met allerlei uh, ambtelijke gevolgen daaraan... om tot elkaar te komen. Dus dat is een beetje de uitleg. Uh, en wat ik dan uh, uh, eigenlijk wil benadrukken... Dat de beide moties uh, mij wel uh, doen begrijpen dat er zorg is over het hele verhaal. Van hoe gaat het nou verder? Nou, het nu verder gaan betekent dat de in samenspraak met alle belanghebbenden de zonering wordt vastgesteld met uh, de uh, bijge uh, de.. De grond die daarbij hoort. En uh, volgens de wet gaat het dan over uh, gebruik en oppervlakte en bestemming. Ja, en dat gaat dus wel snel gebeuren. En dan wordt u uh, geacht over een besluit te nemen. Zo, zo liggen de zaken. En als u nu moties gaat indienen... Van een convenant te sluiten, waar eigenlijk niet echt een juridische basis onder is en ook niet handhaafbaar. En als u gaat vragen van. Ja, maar die natuurmensen zeggen van. Ja, dat wordt helemaal een evenementenstrand. Nee, de, de, de, de, de juiste benaming is een intensieve recreatie als belangrijkste badplaats van Noord-Holland. Dus uh, u loopt eigenlijk. Toevallig door die vergunningverlening van het eenmalige uh, evenement loopt eigenlijk wat voor de muziek uit. Wat ik nu aanraad, kort en bondig, wat ik aanraad, wat heel belangrijk is, is morgenavond. Want wij hebben natuurlijk ook op de planning staan dat het strand een pilot wordt als we gaan praten over een omgevingsvisie. U heeft het over een omgevingsplan, maar dat komt weer even verder. Het is een omgevingsvisie. En hoe u daar als raad in de toekomst in gaat staan... en beginnen we met het strand, daar krijgt u morgenavond les in. Hoe dat in elkaar steekt. Opvolgend komt uh, aan de opdracht aan de wethouder... ga uh, alle meningen en uh, richtingen ophalen... bij de verschillende belangengroepen... Dus dat, uh, onder andere, het, uh, wat u als motie zegt, dat kan je vervatten, dat is een soort bewonerstandpunt, Maar je moet ook het standpunt hebben van de ondernemers. Hè, van de uh, ondernemers, zowel in de kern, uh, kernen en dorpen, als op het strand. Nou, als dat allemaal opgehaald is, dan gaan we daar een besluit over nemen. En er is dan nog de discussie eigenlijk met de provincie, omdat het gaat over ruimtelijke ordening, het gaat over uh, visie, het gaat over een strategie en het gaat over een plan. En de raad is bij uitstek uh, aangewezen om daar een besluit over te nemen. En in hoeverre gaat dat dan, uh, ja, de soort van instructie, interventie uh, vanuit de provincie, uh, hoe, in hoeverre gaat dat ons in de wielen rijden? Qua... Uh, Zelfstandigheid of autonomie of de, de, de, de, de positie van de gemeente. Dus ik raad even het stemmen over dit hele verhaal en die twee moties raad ik af. Ik raad aan om u zeer goed te concentreren morgenavond. En om zoveel mogelijk bij achterbannen visies of uh, meningen of varianten daarvan op te halen. Die we dan in de raad kunnen behandelen en dan ook mee kunnen nemen in het voorstel wat de provincie gaat doen. Dank u wel. Goed, meneer Berend, ze wilde net een interruptie doen, die heb ik niet toegestaan... maar ik denk dat het goed is dat dit verhaal even werd afgemaakt en dat de draad uh, werd vastgehouden. Um, kort en bondig. Dank u wel, voorzitter. Allereerst uh, wil ik toch een opmerking maken in de richting van D66... want ik weet niet onder welke steen uh, zij zitten... Uh, kijk, wat er in feite nu, uh, in feite is zeg maar, de vergunningverlening voor het naastrand, dat is in feite een incident, daar ben ik het wel mee eens, maar het is wel zeg maar, de katalysator voor de rest geweest, want daarmee hebben we wel gekeken van wat, wat is nou eigenlijk precies de status van het hele gebeuren. Dus wat dat betreft begrijp ik absoluut de, de, het standpunt van D66 niet. Eh, want ik denk juist dat het, dat het hier nu gaat om hele belangrijke zaken... Van waar we zeg maar, eh, de komende decennia misschien last van hebben... over wat we wel en niet kunnen doen op het strand. Dus ik zou toch maar zeggen, D66 wees bij de, bij de les. Eh, wat, wat mij het meest bezighoudt... Wat mij het be, meest mee bezighoudt is, is, zeg maar... En dat hoor ik de wethouder net ook zeggen van datgene van wat in de provincie besloten wordt. Dat is toch wel eigenlijk voor ons bepalend van wat, er, wat, wat, wat onze visie dan, of liever zeggen waar wij mee te maken hebben. En dat is dan even een grote zorg voor mij. Want als ik dan lees dat in september wordt er extra bestuurlijk overleg tussen de partners gehouden. Eh, vervolgens zullen wij met u inhoudelijk spreken over het toekomstperspectief in strandstundering in de commissie van 19 oktober. Dat is dus zeg maar over drie weken. Nou, dan wil ik graag weten van met welke boodschap gaat nou het college die bespreking in. Niet gehoord hebbende de raad, wat wij ervan vinden. Nou, daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Dus daar wil ik dan graag eens een duidelijk antwoord op hebben. Omdat, zeg maar, dan in die brief staat verder... dat zeg maar, er in december dan eh, beslissingen genomen zullen worden... van eh, hoe dat hele kunstpact er dan precies uit gaat zien. Nou, dat is, en dat ben ik wel met de wethouder eens, het is verdomd kort dag... Ja, alleen dus vandaar mijn oproep van neem ons mee. En dat is het enige wat ik kan zeggen, neem ons mee van, van wat we gaan doen met elkaar. Nou, daar kan toch niemand tegen zijn, lijkt mij. Dat gaan we zo merken als we uw motie in uh, stemming gaan brengen. Uh, u gaat meegenomen worden, dat, dat is de kern uh, van het verhaal... Uh, uh, en dat, is, dat kan niet alleen anders, maar dat moet ook niet anders. Gaat gebeuren in meerdere etappes. Uh, college gaat ook met u in gesprek. En wat we vooral proberen aan te geven namens college is... wacht u die uh, uh, debatten graag even af... voordat er nu al harde standpunten ingenomen worden. Want het is goed om dat in alle openheid met elkaar... eerst uh, uh, goed door te lopen... En dan pas tot besluit te komen ten aanzien van hoe verder. Ik ga door naar motie nummer 2. Meneer Beans, uw microfoon staat nog aan. En dat, uh, dat is de motie van het CDA... waar u in het kort al even een reactie op gehad heeft van uh, wethouder Demmers. Uh, maar u heeft nog de gelegenheid om uw motie uh, toe te lichten en te verdedigen. Gaat uw gang. Uh, ja, Bertens. voorzitter... Ik uh, zal dat graag doen, want ik moet zeggen dat ik niet helemaal onder de indruk ben van de woorden van de wethouder. En natuurlijk ga ik me morgenavond concentreren. Uh, dat doe ik namelijk altijd als ik ergens kom. En ik, ben ook niet, uh, ik vind het toch wel uh, niet zo fijn, terwijl ik uh, heel andere dingen van deze wethouder hoor. Dat hij zegt een soort bewonersstandpunt. Nou, u zult van mij juist horen, uw woorden... ...dat het natuurlijk niet gaat om een bewonerstandpunt voor het CDA. Het gaat om bezoekers van Zandvoort en Zandvoorters. Het ligt veel breder. Dus ik vond het toch wat klein gemaakt. En uh, daar ben ik uh, niet van onder de indruk. Uh, waar het CDA uh, voor gaat en voor staat, is voor een... Ik, heb, ik wil ook nog even zeggen, voorzitter, als u daar geen bezwaar tegen heeft... ...ik heb dat eerder aangehaald... ...dat ik uh, het plan van aanpak, omgevingsplan, strand... ...dat ik dat uh, uh, gelezen heb... Uh, ...en de woorden van de uh, wethouder daarin dus terugzie op bladzijde 11... Uh, uh, de provinciale structuurvisie en verordening die eraan zit te komen... ...waar de wethouder op ingegaan is. Ik ben met deze uh, omgevingsplan plan van aanpak, uh, blij dat die gemaakt is... ...en daar wil ik wel een compliment voor maken... ...want dat is een goed handvat om de bespreking in te gaan. Voor het CDA staat dat los, volstrekt los... Van het feit, want dit gaat wel even duren, dat plan van aanpak, omgevingsplan, strand. Als je uh, de laatste bladzijde naar het tijdpad kijkt, zit ik in uh, volgend jaar oktober, even kijken, november. Het vaststellen daarvan, dus dat gaat even duren, dat staat op bladzijde 15. Uh, het is dus goed om het te gaan bespreken, maar het duurt te lang voor het CDA. En dat is de reden waarom het CDA, op basis van het feit dat wij een keuze maken. ...voor rust en natuur deze motie opgesteld hebben. En ik zal hem, als u er geen bezwaar tegen heeft voorlezen. Ik denk niet dat u de hele motie voor hoeft te lezen. U mag, uh, mag zich tot uh, de oproep beperken. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is goed, voorzitter. Ik zal toch uh, in het begin even noemen dat wat wij vaststellen. En dat is van belang, zeker na de commissievergadering die de laatste keer geweest is... Dat het kenmerk van rust en natuur dat halen wij uit de structuurvisie. En het is mij ook bekend dat in juridische zin een structuurvisie niet afdwingbaar is, bestemmingsplannen uh, wel. Maar het is niet niks, en dat is ook de reden waarom het hier staat en de tekst gebruikt wordt, zogenaamd naakstrand. Maar het heeft een veel diepere betekenis, en dat wil ik hier nog een keer benadrukken. Wij vragen dan ook om uh, een evenwichtig voor de zogenaamde naakstrand, want zo staat het dus niet genoemd in de structuurvisie, een evenwichtig, duidelijk en helder convenant te sluiten met de betrokken ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarin zowel aan de kenmerken rust, natuur, naakrecreatie op het strand en wethouder ook aan de belangen. U heeft het ook gezegd, maar die zijn belangrijk ook aan de belangen voor de betrokken ondernemers recht wordt gedaan. ...bij het uh, uh, convenant voor instemming aan de Raad uh, voor te leggen. En als het niet uh, mogelijk blijkt om een convenant af te sluiten... ...dan zagen, uh, zien wij graag dat de Raad uiterlijk 15 januari 2018... ...dat is geen toeval, dat heeft te maken met de agendacommissie die bij elkaar komt... ...waardoor in februari hierover gesproken kan worden... ...een uitgewerkt voorstel te doen met het vaststellen van nieuw beleid... ...over de mogelijkheden op het zogenaamde Naakstrand... En er staat boven, het CDA is duidelijk, die maakt daar een politieke keuze in. Het is een politieke keuze die wij vanavond voorleggen hier. Dat wij vinden dat daar geen grootschalige evenementen moeten plaatsvinden. En wij eh, hebben volop vertrouwen in datgene wat het college niet van plan is om ons mee te nemen. Maar dat duurt te lang en wij willen het politieke standpunt nu vertolken. Dat hebben we gedaan in een motie en die wil ik ook indienen. Bij deze. Uh, ik maak weer een heel kort rondje. En ik bedoel met kort echt kort. Er uh, valt echt aan het onderwerp denk ik op dit moment niet heel veel meer toe te voegen. Uh, dan u al, nu al gedaan heeft en ook al in de commissie gedaan heeft. Uh, nogmaals de oproep is uh, uh, er een tot een uh, spoedig debat met uw raad over dit onderwerp uh, in, in de lengte en in de breedte. En u heeft ook van het college gehoord dat we het gevoel wat u daarmee probeert over te brengen... goed uh, uh, tot ons hebben genomen en daar ook waar mogelijk en toegestaan ook zoveel mogelijk rekening mee zullen houden. Wie wenst er nog over dit onderwerp of over deze tweede motie het woord te voeren? De heer Kramer. Ja, voorzitter, als ik de motie van het CDA lees en dan de titel zie... Geen grootschalige evenementen naakstrand. Denk ik dat die titel niet helemaal de lading uh, dekt. U spreekt eigenlijk meer over een confinant wat tussen uh, uh, ondernemers daar en bewoners op de boulevard moet gesloten worden. Um, u stelt vervolgens ook dat op het strandgedeelte gekenmerkt door rust en natuur, zogenaamde naakstrand, geen beleid en optionering is vastgesteld ten aanzien van grootschalige evenementen. frequentie, groot, etc. In tegenstelling tot de overige strandgedeelte. Waar maakt u dat op? Ik heb uh, zelf uh, de Griffie daar ook vragen over gesteld, maar ik heb daar geen reactie op uh, gekregen. Dus wellicht kunt u dan aangeven van waar, waar u deze informatie uh, vandaan heeft gekregen. Um, nou, alleszins, uh, kijk, u wilt hele glasheldere kaders vaststellen, maar uh, als ik dan zie waar het college toe opgeroepen wordt, is. U zegt het, ja, het moet rust en natuur en nakregistratie zijn... maar ook aan de belangen van de betrokken ondernemers moet recht worden gedaan. Waar moeten we dan aan denken welke, binnen welke bandbreedte zij dan uh, ja, recht hebben? Wie verder nog? Heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik uh, ben het ook helemaal eens met de vragen die door de VVD zijn gesteld. En ik denk op het moment dat je, dat je er alles aan doet, om een goed voorbeeld te geven van de windmolens, om het economische klimaat voor de, voor de standpachters en voor Zandvoort zo goed mogelijk in te richten. Dat zo ver mogelijk van stand af wil halen en dan vervolgens zegt van, nou, we stellen ook een beleid vast in 2009 over stand, over hoe we dat gaan inrichten. En dan vervolgens gaan terug te komen en te zeggen van, ja, maar dan liever niet op naakstand. Daar zitten ook ondernemers. En die moeten ook een brood verdienen. En ik ben het helemaal eens dat u, dat u een convenant wil sluiten. Dat lijkt me uh, verder weg denk ik ook het meeste uh, goede gedeelte zeg maar, van, uh, van deze motie. Maar om dan, uh, als dat niet lukt, het beleid maar te wijzigen eenzijdig... dat lijkt me dan niet zo heel erg handig. En zeker niet voor een bepaald stuk van het gedeelte. Laten we dan in aan wachten op hetgene waar wat het college mee komt. Om te kijken naar het totaalbeeld. Uh, en zeker de discussie van de omgevingswet uh, daarnaast te laten voeren. Dank u wel. Nog andere korte reacties, mevrouw van het Veld? Ja, eerlijk gezegd vind ik het jammer dat dit uh, vanavond alweer voorbij komt. Want uh, ik kijk de, mijn uh, even collega's allemaal even aan. Dit is wel uw schuld hè, dat het evenement daar aangevraagd kon worden. Als u dit niet had gewild, dan had u daar eerder op moeten ageren. En is het enige wat ik even wil zeggen, er worden zoveel woorden aan vuil gemaakt... Maar deze raad heeft het mogelijk gemaakt dat daar een vergunning aangevraagd kon worden. Dus doe ermee wat u zelf wil. Verder nog? Volgens mij heeft u vanuit het college genoeg reactie. Hallo! Orde? Ik wou zeggen, volgens mij heeft u van het college voldoende reactie gehad, maar misschien dat de heer Mettes nog even wil reageren op uh, wat uw kant op gekomen is. Ja, dank u voorzitter. Ik zal er ook kort op reageren. Uh, Um, de, waar het om gaat uh, is dat er geen soneringsbeleid uh, uh, van toepassing is, meneer Kramer. En dat heeft u in de commissievergadering volgens mij de vorige keer ook niet goed gesteld. En daarom stel ik dat nu wel. Er is namelijk geen soneringsbeleid, en dat vindt u in de overwegingen die ik niet volledig opgenoemd heb, uh, terug. Dus uh, dat geldt daar niet dat we op andere plekken een aantal strandpavioenhouders... Uh, uh, ...drie evenementen kunnen organiseren jaarlijks. Dat heeft u terechtgezegd, maar u heeft het niet goed gezegd... ...ten aanzien van de zuidkant, daar geldt het gewoon niet. Maar, maar dat is meer eerste waar, waar antwoord hierop. Waar, waar, waar baseert u dat nu op? Op het uh, besluit uh, uh, wat hierover uh, genomen is. Het, sonerings, uh, het vaststellen van het soneringsgebied. Uh, uh, uh, uh, dat vindt u daar niet terug, meneer Kramer? Uh, ik heb het gelezen en er staat dus niks over opgenomen... ...maar ik heb de Griffie daar wel vragen over gesteld... Dus wellicht dat de griffier dan hier uitkomst in kan brengen. Want u stelt het, maar het, ik heb het nergens zien staan. De, griffie, de griffier geeft me net aan. De griffier is daar nog niet aan toegekomen. Maar uh, waar ik straks mee begon, is het feit dat u nog. ...dit alleen een oproep is tot, tot uh, verder debat uh, wat het college betreft... ...en dat u dan nog ruim de gelegenheid nou, krijgt... Maar ik denk dat het wel over de, over de feiten moeten hebben hier, voorzitter. Ja, dus, ja. daar, daar kan ik u in volgen, maar ik weet niet of dit het moment is... ...dat u echt tot het gaatje moet gaan om, om het met elkaar eens te worden... ...want dat gaat niet gebeuren. Ja. Meneer Heer Mettes. Ja, dat punt heeft u, heeft u aangehaald. En uh, u haalde als tweede punt aan. Meneer Kramer kunt u nog even uw tweede punt noemen naar mij toe? Nou, nou. U, u stelt dat ook de belangen van de betrokken ondernemers uh, recht moet ja. worden gedaan. Uh, ja. Nou ja, is er is een ondernemer die wil daar graag een evenement houden. Dus valt dat dan binnen u, uw plaatje? Of hoe, welke <lacht> bandbreedte uh, heeft nou, u het over? Uh, uh, ik moet, het gaat erom dat er ook met de ondernemers gesproken wordt... misschien zijn er andere activiteiten... en de kernactiviteit die daar uh, plaatsvindt... is vanuit rust en natuur uh, uh, activiteiten ontplooien. En dat past dus niet in om 2000, wat dus nu kan... 2000 mensen daar of 1900... daar een uh, grootschalig feest te laten, te laten houden. Dus dat is, het, dat is uh, het punt waarom ik dat doe. En u heeft één ding goed gezien. U heeft meer dingen goed gezien, maar één ding in elk geval... Waar wij oproepen, want daar zijn we duidelijk in... en dat is een politieke keuze. Uh, de wethouder gaat natuurlijk wel in zijn rugzak naar de ondernemers met een punt. Daar, daar zijn wij ons van bewust dat wij vinden... dat er geen grootschalige 2000 meerdaagse uh, festiviteiten kunnen plaatsvinden. En daar ga je wel mee naar de ondernemers toe in het gesprek. Dat heeft u goed begrepen en zo zit, zit onze motie ook in elkaar. Dat realiseren wij ons. Maar wij hebben een standpunt hierin... En wij leggen dat hier aan de raad voor. Dus vandaar dat ik nog een keertje toelicht op uw vraag. Dat was het meneer Metters. Dan wil wethouder Demmers nog kort op drie punten reageren en dan gaan we de moties in stemming brengen. Nou ja, drie punten. Um, een... Ja, dat, dat, uh, dat werd me net beloofd. Oh. Hey, uh, ik begrijp het helemaal, de moties en uh, uh, ook de, de gedachten die er allemaal achter zit. Maar we zijn nou net in een uh, als gemeente, zo meteen bent u aan bod, en ook de ondernemers en de bewoners en alle mensen die verder aanpalend zijn en wat te maken hebben met het strand. Die zijn echt aan de beurt. En zijn deze moties lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. En dat verstoort in mijn hoofd dan eigenlijk, hè, ten opzichte van allerlei derden in de regio... en zeker de provincie, verstoort een beetje het besluitvormingsproces. En we moeten dan, moeten dan eigenlijk niet hè, voor de muziek uitlopen... en misschien daardoor in onze eigen voet schieten. Maar ik kan niemand tegenhouden om een motie in te dienen en over te stemmen. Maar ik zou zeggen, uh, ik heb mijn mening gegeven... en ik ga voor de zorgvuldigheid... En dat vind ik op dit moment ten aanzien van andere overheden en het belangrijkste. Dank u. Goed, ik ga de motie van OPZ in stemming brengen. Als u nog stemverklaringen heeft, dan graag bij voorbaat. Heer Mettes. Ja, voorzitter, ik heb een stemverklaring en uh, wij zullen tegen deze motie stemmen. Dat klopt misschien raar over, maar wij, uh, uh, wij vinden dat hij te breed is, dat het voor het hele strand zou gelden en daarmee economische activiteiten elders minder mogelijk maakt. Dus hij is ons iets te breed. En uh, het tweede, ik moet het kort houden natuurlijk, het punt is Echt. verder, dat de oproep van de heer Berensen steunen wij van harte. Wij moeten hier met elkaar aan de slag. Nog meer stemverklaringen. Mevrouw Geurens, mag ik stilte graag? Voorzitter, in het kader van de zorgvuldigheid zou het eerst naar de commissie moeten. Dus daarom zullen we tegenstemmen. Verder nog stemverklaringen. Dan breng ik de motie in stemming. Mag ik de handen omhoog zien van de leden van de raad die voor deze motie stemmen? Dat zijn drie leden van OPZ en één lid van Sociaal Zandvoort. En de rest is tegen. Oder Kramer, die onthoudt zich van stemming. Excuus daarvoor. Overige leden van de Raad worden geacht tegen te stemmen. Daarmee is deze motie verworpen. Dan breng ik in stemming de motie van het CDA. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Vergelijkbaar, voorzitter. En de heer Kramer hoeft zich hier niet te onthouden van stemming, begrijp ik. Mag ik dan de handen omhoog zien van de leden van de Raad... die voor motie nummer 2 stemmen? Dat zijn twee leden van OPZ... Ja, dat uh, zijn twee leden van CEDA en de heer Veldwisch en twee leden, of uh, mevrouw uh, Rietkerk van de Partij van de Arbeid, de heer Paap van Sociaal Zandvoort. Mag ik de handen omhoog zien van de leden van de Raad die tegen deze motie stemmen? Drie leden van de VVD, drie leden van D66, drie leden van GWZ en één lid van OPZ. Daarmee is de motie verworpen. Dan gaan wij door naar de stemmingen, oud-agenda punt 7 en 8. Ik uh, benoem uh, drie stembureauleden, de heer Miezebeek, de heer Sandberg en de heer Steegman. En ik zou het... Mag ik nog even uw aandacht alstublieft. Mag ik nog even uw aandacht, alstublieft. Ik uh, zou u willen voorstellen om zowel de benoeming waarnemend G4... als de herbenoeming van de leden van de adviescommissie van de Raad... in één keer uh, af te handelen. Dus we schorsen zo direct als u beide stembriefjes heeft ingevuld. En dan kan de stemcommissie zich in één keer over beide benoemingen buigen. Ik schorste de vergadering. Demonstructie 11. Zoek jezelf. Wat tegelijkiter de moraal van ons verhaal. Nou, dit moet toch... Uh... Nederland Gezond, het Simplicies Verbond. En onverhoop, niet content. Postbus 275, Purmerend.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 In harnas, achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, broer, vind zelf wees en blijf al in jezelf. Dikker doen genoeg op kantoor en in als je nou eens geen masker doet, mm, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die alles Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop en die moet enkel even om.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 Zoek jezelf, boerles, vind jezelf, wees en blij van in jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, boerles, vind jezelf, wees en blij van in jezelf. Zand wordt doorgebracht, commissievergaderingen meegemaakt, uh, raadsvergaderingen meegemaakt, uh, bewogen vergaderingen af en toe op sommige momenten. Uh, ik moet zeggen dat u dat uh, met, met flair heeft, uh, heeft uh, doorstaan en ook in ieder geval de beantwoording, zeker op een aantal dossiers die uh, gevoelig liggen, waar de emoties af en toe hoog beoplen, uh, uh, opliepen, maar waar u toch gewoon um, ja, met uw um, nou ja, toch met een bepaalde flair en een land dat gedaan heeft. Um, ik hoop dat in ieder geval dat u een goede indruk van Zandvoort heeft gekregen. Dat het ook een, een, een leervolle ervaring uh, is geweest... die u uh, kunt toepassen in uw uh, uh, werk als burgemeester van Blarikum. Aan de andere kant hoop ik dat ook. Dat, dat onze burgemeester uh, met uh, vernieuwde inzichten mogelijk richting ons komt... Uh, dat wij mogelijke vergadering eerder kunnen besluiten. Maar um, ja. ik vraag me het af als ik net hoor dat hij pas vijf minuten eerder klaar was. Maar ik, het, hang, het hangt even van de agenda af, dus de, dat krediet wil ik hem geven. Um, u heeft in de korte volkvlucht, en we hebben het ook in de column in de, in, de, in de krant kunnen lezen, veel gezien, veel meegemaakt. Ik hoop dat het een hele leuke tijd is geweest die wij in ieder geval uh, dank voor de, voor de inzet al hier. En dat gaat dan niet geheel, dus nu ga ik even opstaan, dan kom ik naar u toe. Nou, ons. Geweldig, bedankt. geweldig bedankt ja hartelijk dank u zei het al ik heb ongelooflijk veel gezien en gedaan in, uh, in de kleine 2,5 week dat ik hier heb mogen zijn het was mij een grote, uh, grote eer en een groot genoegen dat u mij uh, die ruimte ook gegund heeft. Want uh, dat is natuurlijk op zich ook al bijzonder. Er zijn niet heel veel raden die uh, in de landen dit al uh, op deze manier hebben meegemaakt. Uh, vertrouwen van u, vertrouwen van het college en ik denk uiteindelijk toch ook van onze inwoners. Ik heb geprobeerd daar ook zoveel mogelijk van te ontmoeten en te zien. Maar dat is natuurlijk in deze periode beperkt wat er dan mogelijk is. Maar ik vind het een geweldige ervaring. We gaan het uh, uh, evalueren. Daar komt nog een verslag van. Daar krijgt u als raad en uh, als college ook nog de gelegenheid op, uh, op uh, om uh, op te reageren. Uh, en ik hoop dat we er allemaal uh, weer even iets uh, opgefrist uitkomen hè? want we kunnen natuurlijk heel zwaar doen over alle leerelementen maar het is gewoon ook leuk om een keer bij elkaar in de keuken te kijken ervaringen te delen en uh, ik mag niet spreken voor, uh, voor mijn collega uit Blaricum nog het komende kwartier maar uh, uh, we zeiden uh, de, de, de, wa, uh, er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Ik denk dat dat wel een, een hele voorlopige eerste conclusie is. De mensen maken het verschil, de cultuur maakt het verschil. Uh, iedere plaats heeft toch weer zijn, zijn eigenheid. En nogmaals, het was mij een heel groot genoegen om, uh, om die eigenheid van Zandvoort op deze manier van dichtbij te hebben mogen meemaken. Dank u wel daarvoor. En ik sluit de vergadering. Dank u wel. We doen nog even een kort besloten deel, korte mededeling. Uh, geen discussie meer. Als dat nog discussie oproept, dan uh, gaan we daar uh, op zeer korte termijn over verder. Ik weet niet wat er moet gebeuren op dit moment om uh, microfoon af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 It's right. As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serenity. I seek to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. We waren de raadvergadering op ZFM Zandvoort. Het is nu kwart voor twaalf s avonds. Ik ga dus ook vandoor. Ik verzorg nog tot 12 uur even de muziek voor u. En daarna ga ik er vandoor. Dit was uh, Toto met Afrika. En uh, aangezien uh, we over de raadsvergadering hebben. Wat voor weerzalen er zijn in Den Haag? Van uh, Connie Stewart.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 Dat haal Dat het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl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 Just bought the twist. So crazy. op TV, ZFM Text TV op kanaal 45. Het is een paar jaar geleden dat ik stond te liften. Ja dames en heren jongens en meisjes, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen en dat ik jullie graag wil bedanken voor het uh, luisteren naar de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. en uh, zaterdag staan we weer bij, uh, sta ik weer fris en fruitig uh, om tien uur morgens bij Goedemorgen Zandvoort stad, en uh, mocht je uh, Goedemorgen Zandvoort uh, met beeld willen bekijken ik heb een pagina uh, als je die pagina liked en volgt dan uh, krijg je daar in ieder geval uh, ook een uh, melding van nou, ik zeg... Uh, Bedankt voor het kijken en uh, tot een volgende keer bij de ZFM raadsvergaderingen op ZFM Zantwoord. En in het schaarse maandlicht zat ik zijn vreemde ogen. Hij vroeg me wie ik was en wat ik deed en wat ik dacht. Zeg iedereen, ik ben nou wat moe. Nog even een laatste nummer. En dan ga ik er weer vandoor. Nou, heel toepasselijk nummer. Carlo Irene, nou nog drie minuten. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was dom, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we, gaan we nog door? Nou, tot de laatste vrij. Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor. We zijn in wat en nog dat. Iedereen te groeten. Eens kijken, oh we moeten nog niet. Drie minuten dat ik stop. Dat ik kap, dat ik nog. De klok die blijft maar tikken. Dus yes, we komen er wel. Samen naar een slot. Hé hey, luister, Carlo zeg eens netjes de dag. Dag! Nog even en dan gaan we slapen. Oh wat heerlijk, kijk, we helemaal niks. Ik moet gewoon van grappen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Dus hoe lang gaan we nog door? Vraag aan het koor. Zijn we altijd de mee? Nog twee, twee minuten van dat is vol. Dat ik dacht dat, dat ik nog. Snap en die leest wij bij nu wat er nog was. Iedereen de groeten, eens kijken over